Voor spoedige start. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De van terrorisme verdachte Beata Schepen ontkent dat ze betrokken was bij een reeks moorden in Duitsland. die bekend geworden zijn als de Deunermoorden. Schepen gaf via haar advocaat vandaag voor het eerst een verklaring af. Tussen 2000 en 2006 werden negen migranten en een politieagent vermoord in zes Duitse steden. Drie neonazi's worden verantwoordelijk gehouden voor de moorden. Twee van hen pleegden in 2011 zelfmoord, alleen Sheepen is nog over. Rusland heeft een zwarte doos in handen van het gevechtsvliegtuig dat vorige maand door Turkije werd neergehaald. De recorder is gevonden door een Syrische militair in het grensgebied tussen Syrië en Turkije, waar het Russische toestel op 24 november neerkwam. Mogelijk geeft de recorder duidelijkheid over de positie van het toestel. Turkije zegt dat het is neergehaald omdat het door Turks luchtruim vloog. De Russen ontkennen dat. SGP en D66 vinden dat mensen, als ze dat willen, thuis of in een hospice moeten kunnen overlijden. Volgens de partijen kan dat nu vaak niet, omdat ziekenhuizen niet meewerken. SGP-leider Van der Stein noemt als voorbeeld een ziekenhuis in Assen dat patiënten om bureaucratische redenen niet liet gaan. D66 en SGP eisen dat staatssecretaris Van Rijn het probleem oplost. De Griekse politie is bezig met het ontruimen van een groot vluchtelingenkamp bij de grens met Macedonië. De vluchtelingen zitten in een niemandsland sinds Macedonië de grenzen sloot voor mensen die niet uit Syrië, Irak of Afghanistan komen. Vanochtend waren er zo'n duizend mensen in het kamp, vooral uit Iran, Pakistan, Bangladesh en Marokko. De Griekse regering had al aangekondigd dat ze het kamp moesten verlaten. Het weer, zonnig, het blijft overal droog. Vooral aan zee staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt 8 tot 10 graden vanmiddag. Vanavond meer bewolking, maar het blijft droog. Morgen wolkenvelden en nu en dan zon. Ook wordt het wat frisser. Dit was het NOS journaal. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen.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 Soms roep ik mijn ikken bij elkaar Ik heb inmiddels al een aardig reservoir Als ik dan vraag, hé hey, welke ik is eigenlijk waar? Misschien ik wel, zegt dan mijn ik van dertig jaar Van al mijn ikken is hij de grootste twijfelaar Mijn ik van dertig jaar is namelijk niet tevreden En hij weet eigenlijk niet eens precies waarom hij heeft een baan en een vriendin maar het loopt niet naar zijn zin. Moet hij doorgaan zo of moet het roeren zo? Mijn ik van dertig jaar is teruggekomen. Van zeker weten zwart en wit en ik heb gelijk. Hij nuanceert met zijn verstand de waarheid tot een diamant die steeds van kleur verandert als je anders kijkt. Hij geeft absoluut het voordeel aan de twijfel, maar soms krijgt hij opeens zo'n heimwee naar. Het geloof in idealen Van zijn uitgesproken ik van twintig jaar Kijk, daar kiest hij nog een keertje voor de vrijheid Maakt zijn verkering uit en zegt zijn baantje op Maar hij heeft zich vreselijk vergist, Hij heeft veel te snel beslist Hij kan geen kant met al die nieuwe vrijheid op Kijk, daar wordt hij wakker met een kater. De grote vrije, ongebonden twijfelaar, kwam zijn moeder maar met een glaasje water. Ach was hij maar weer maar weer negen jaar. Ach, was hij maar weer veilig. Negen jaar. Maar mijn ik van dertig jaar wordt nooit geen negen meer. Hij wordt al aangesproken met meneer Ja, ja, ja. Ik kan press in pocket. Ik kan padd, I'm gonna use it intention. I'm motion Rest the motion I've been diving Van uh, Harry Eckers over zijn uh, 30 ikken, zou ik maar zeggen. Hadden we daarna natuurlijk Brass in Pocket van de Pretenders. Met uh, Chrissy Heinde als uh, zangeres. En uh, Robbie McIntosh ook met name als gitarist. Bekende man die later ook nog uh, zou gaan samenwerken met, uh, met Paul McCartney. Ja, ook dat nog. Dit zijn de Common Linnets. That part. stars burn out. Put the TV on for a while. And this room's too cold. And the clock's too slow. Oh, sorry hoor. Ja, het gaat allemaal weer fout hier. Uh, dat waren de Common Linets. En uh, dat nummer dat. Uh, ik zou even kijken hoor. Uh, ja, wat moest ik nou? Oh ja, ik moest dit. Ik moest dit. Zo. Ja, dat moest ik. U hoorden dus dat uh, part van de common in Ja, ik was even met drie dingen tegelijk bezig, dat gaat meestal niet zo goed lukken. Maar uh, we gaan eten. Oh, ja, hoor. Ja, we gaan eten. Ah. Ja, we gaan eten. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen, via onze Facebookpagina www.facebook.com schuilenstreep Zandvoort lunch Ja En uh, voor vandaag heb ik gekozen voor een uh, redelijk makkelijk te maken vier uien maaltijdsoep Het is een gerecht voor vier personen en de bereidingstijd duurt ongeveer een half uurtje Hier heeft u voor nodig 250 gram zoete ui 250 gram rode uien. 250 gram chalotte. Een zakje bosuitjes. Drie eetlepels zonnebloemolie. Een pot, uh, pot runderbouillon met vlees. Een stokbrood. Een doosje Danish blue. 250 gram gekookte handlokjes. En twee eetlepels grove mosterd. De bereiding gaat als volgt. De zoete ui, rode ui en de shallot pellen en in ringen snijden. Boshuis schoonmaken en in kleine ringetjes snijden. In een grote pan olie verhitten en de zoete ui, de rode ui en de shallot... in ongeveer 8 minuten goudbruin bakken. Inhoud van de pot runderbouillon met drie potten water toevoegen... aan de kook brengen en met het deksel schuin op de pan... ongeveer 15 minuten zachtjes laten doorkoken... Ondertussen kun, uh, verwarmt u de grill voor op de hoogste stand. Uh, snijd de stokbrood in plakjes uh, verkruimel de kaas boven een kom... en roer dit los met ongeveer twee eetlepels water. De kaas over de plakjes stokbrood verdelen... en de broodjes naast elkaar op het rooster leggen... en onder de grill zetten tot de kaas gesmolten is. Vervolgens voegt u <coughs> uh, handblokjes... Mosterd en de bosui door de soep. Uh, roer dit even om en uh, laat dat nog even goed doorwarmen. Niet meer laten koken. Breng op smaak met zout en peper. Verdeel uh, de soep over vier borden en serveer met het stokbrood en de kaas. En geef eventueel de rest van de stokbrood apart bij. Wat lekker is met een beetje knoflookboter. Ik zou zeggen eet smakelijk. Ik raak de lucht al. Ja, lekker, hè? Ja. <laughs> ik ruik de lucht al. met ja. die knoflook en zo. Ja, nou ja, we gaan binnenkort... Uh, ik denk uh, volgende week of zo... Ga ik even een, een, een, een leuk kerstrecept uh, voor u uitzoeken. Ja. Kerstgerecht. Uh, volgende week. Ja, dat, ja, hoewel, volgende week zitten we in de top 40, hè? Oh ja, dat is het. Ja, volgende week zit hem toch... Maar dat kan even goed hoor, dan maken we gewoon ruimte voor. Dat doen we, blijven we gewoon doen. Het recept komt er gewoon tussendoor. En we hebben tijd zat. 40 platen in 5 uur. Moet ja. lukken? Ja, dat gaat wel lukken. Goed. Um, ja, en wat, uh, wat die top 40 betreft, uh, heb ik ook nog wat, hè? Oh. Uh, ja, natuurlijk. Vertel. Nou ja, wacht even. Wacht even, nou, wacht nou even gewoon. Ja, ik zit weer te klungelen hier. Oh. oh nee, nee, het gaat goed. Het gaat helemaal goed. Luister maar. Gaat helemaal goed, komt helemaal goed. Hoop ik. Tenminste, dat hoop ik dat het helemaal goed komt. Het is weer zover. De vinieljaren eindejaar stop 40 op CFM Zandvoort. 16 december aanstaande van 12 tot 5 uur. Jo, wat leuk! kan ik daar ook al mee doen. U kunt helpen deze top 40 samen te stellen door te stemmen. Stellen wij de top 5 samen uit de keuzelijst van de dit jaar gedraaide classic albums. Stemmen kan via de gratis CFM app. Of via www.devinyljaren.webclick.nl. Ik herhaal www.deviniljaren.webklik.nl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 Even aandacht besteden aan de lokale muziek. Hè? Want ook in Zandvoort wordt natuurlijk muziek gemaakt. En uh, de afgelopen vrijdag hadden we hem al bij uh, deze plaat al gedraaid. In verband met de actie die uh, Toetelijke Vrijdag heeft. En vrijdag heeft ze weer een mooie actie hoor. Ja, let op. Vrijdag moet je gewoon goed luisteren. Want dan kan je weer wat winnen. Dit is Yves Birensen. En het liedje dat heet Droomvrouw. Zingt die vast voor ons lang. Zandvoort. En ik vind het helemaal niet zo bedoeld dit hoor. Mooie productie. Ja, vind ik wel. En dit is Allo Black. En dat liedje dat heet The Man. Giddaag gaan we wederom naar het regionieuws van half twee. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes I am, yes I am.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 Song. Nou. <laughs> ja. ja, zo kom je altijd wel weer wat tegen. Nee maar, Dit is Allo Black en het liedje heette The Man. Yo! Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Dankzij een nieuw 3D-aangifte-loket op het politiebureau aan de Costa del Sol in Haarlem kunnen Haarlemers sinds vrijdag dagelijks terecht om aangifte te doen. Het loket waar slachtoffers via een beeldscherm worden verbonden met een agent in de bedieningsstudio in Haarlem, Haldemar, is zeven dagen per week te gebruiken van 9 uur s ochtends tot 10 uur avonds. Het loket in het vernieuwde politiepunt Schalkwijk werd afgelopen vrijdag geopend door burgemeester Snijder. Die voor de gelegenheid een fictieve aangifte deed van een gestolen amsketen. De schrik zit er goed in bij de eigenaar van Scootershops Schaar in Zwanenburg. Hij werd gisteravond mishandeld en samen met zijn klanten en personeel gegijzeld. Eh. Uh, de heer Schaar was rond zeven uur nog aan het werk... toen er een man met bivakmus de zaak binnenkwam en geld eiste. Toen deze vervolgens vond dat hij te weinig geld kreeg... greep de, man de, over, uh, greep de overvaller de eigenaar bij de keel... en deze werd vervolgens uh, meerdere malen geslagen. De man werd steeds gewelddadiger. Op een gegeven moment uh, dwong de overvaller iedereen in de zaak naar boven... waar ze werden gegeizeld. Eén werknemer wist te ontsnappen waarop de dader de benen nam. De gealarmeerde politie reed even later een bestelbusje in de straat Klem... maar de inzittenden bleken niets met de gijzeling te maken te hebben. De daders, of dader is nog kortvluchtig. Beverwijkers protesteerden tegen de nieuwe dienstregeling... van de Nederlandse spoorwegen op de Kennemerlijn... tussen uitgeest Beverwijk, Haarlem en Amsterdam... Op deze lijn gaan straks nauwelijks nog Intercities rijden. Een petitie gestart door een, een raadslid van D66 in Bevenwijk is al meer dan 900 keer getekend. De ondertekenaars eisen dat de NS meer treinen op het traject inzet: minimaal vier per uur, waaronder twee Intercities. Volgens de nieuwe dienstregeling verdwijnen bijna alle Intercities. Met gevolg dat reizigers zijn aangewezen op de vaak al overvolle en veel te kleine sprinters. In combinatie met de komende sluiting van de Velse Tunnel... zou dit ertoe kunnen leiden dat het reizen van en naar Beverwijk... en achterliggende plaatsen in 2016, met name in de Spits... nagenoeg ondoenlijk wordt. En uh, als u deze petitie wilt steunen... even googlen op uh, Petitie. Dan komt u uh, bij een uh, pagina terecht waar u deze kunt ondertekenen. Even uh, opgezocht voor je. Ah. Uh, de petitie heet. Uh, dan moet ik even weer kijken. Want ik leg hem alweer weg Wacht even hoor. Wacht even. Wacht, even. <laughs> wacht nou even. <laughs> ik heb al even. De ja. uh, petitie heet: Sneltrein Kennemerlijn moet blijven. Ah. Dus als u bij petities.nl. Daar naartoe gaat, dan kunt u dat uh, uh, vinden. De sneltrein, Kennemerlijn moet blijven. Het ja. is ook van belang voor zandvoorters die straks richting Alkmaar moeten. Hè? Als je toevallig vanuit Zandvoort naar Alkmaar moet, dan ben je. Dus ook de sigaar, want dan kan je dus ook niet meer met een Intercity. Dan moet je dus ook met een boemel... die er ongeveer een kwartier tot twintig minuten langer over doet dan Intercity. Dus ja. Soundforters, als je toevallig uh, regelmatig naar Alkmaar moet of zo... dan is het ook voor jullie van belang. Dus alstublieft, oh, tekenen! Ja. Afgelopen maandag uh, ging de actie samen voor de voedselbank van Start... De inzamelingsactie voor de Voedselbank is een initiatief van alle regionale omroepen in Nederland. Vorig jaar bracht de actie maar liefst 2,5 miljoen euro op. Ook Noord-Holland doneerde royaal uh, in 2014. In twee weken tijd zamelde RTV Noord-Holland samen met verschillende lokale omroepen, particuliere bedrijven en instellingen spullen in voor de duizenden noord hollanders ...gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En het resultaat was dus 6700 pakketten. Een fantastisch resultaat dat we dit jaar natuurlijk willen overtreffen. Van 7 december tot 18 december uh, gaat het gebeuren. We roepen dan ook iedereen in Noord-Holland op... ...om mee te doen aan de inzamelingsactie... Uh, de Voedselbank heeft uh, dringend behoefte aan houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen. Om te voorkomen dat er, niet, veel, uh, dat er uh, niet heel veel verschillende dingen binnenkomen... hebben we een boodschappenlijstje gemaakt met daarop 29 houdbare producten. En dat is onder andere rijst, suiker, koffie, conserven... Uh, maar ook wasmiddelen, blikgroenten en tandpasta... Uh, wat kunt u doen? Uh, doneer ook een boodschaptas vol met spulletjes. Hoe meer, hoe beter. Overal in de provincie zijn inzamelpunten waar je je donaties in kunt leveren. Of kom naar de redactie van RTV Noord-Holland. Presentatrice June Hoogkarspel ontvangt je in de kantine... met een lekker kopje koffie of thee. En wie weet kom je op de radio... Verzin een leuke actie op je school, werk, sportclub of in je straat... en zamel zoveel mogelijk producten in. Laat ons ook vooral weten wat je organiseert. Dit kan door even een mailtje te sturen naar... nhhelpt@rtvnoordholland.nl. En wie weet komt RTV Noord-Holland wel naar je toe. En uh, als u even uh, naar de website gaat van RTV Noord-Holland... Daar, uh, daarop kunt u ook een lijst vinden onder het kopje uh, inzameling voedselbank. Uh, waar de uh, adressen uh, zijn waar u de spullen kunt inleveren. Dus op uh, de website van RTV Noord-Holland. Even klikken op het kopje uh, samen voor de voedselbank. En dan krijgt u de adressen waar u uw spullen kunt inleveren. Oh ja, mooie aanvulling nog eventjes is een actie die uh, de, de horeca BVW gestart is. En dat is misschien ook wel een leuk idee voor de horeca in Zandvoort. Ja. Uh, dat heet de Voedselbar. En uh, een aantal cafés hebben kratten neergezet. Grote gele kratten. Uh, waarin uh, bezoekers van het café dus dingen kunnen doneren, uh, droppen. Dus doneren. En dan gaat het dus precies om diezelfde artikel die Ansela net al noemde. Eh, houdbare spullen, eh, toiletartikelen, eh, dat soort dingen allemaal. En eh, daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Omdat iedere keer dat ze ergens komen, dan zien we dat die kratten steeds weer eh, vol komen. En die worden dus gewoon geschonken ook weer aan de plaatselijke voedselbank. Dus het is misschien ja. best een aardig idee voor de horeca hier in Zandvoort... om daar Heel ook iets te doen. Ja, het is een prachtig initiatief... Ja. en er wordt ook dankbaar gebruik van gemaakt. Het noemen, ze noemen het daar de voedselbar. En uh, die uh, zichtbare kratten... die zijn in, in Beverwijk geel. Uh, die zichtbare kratten... die staan daar op een goede zichtbare plaats opgesteld. En uh, bezoekers kunnen daar dus ook spullen in doneren. Dus, ja. uh, ook denk... leuk om te zien... dat, je, dat er soms ook kinderen meekomen met de ouders... die hun... Uh, speelgoedjes en dergelijke. Dus ja. ook geven voor ja. de kinderen. Ja. ja, dat is leuk. Dus hey. uh, misschien een aardig initiatief. Uh, om op in te haken. En om, om, over, horeca. Te, om over te nemen. Zo is dat. Ja. Oké, okay, we gaan naar het weer. Jawel. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, was het gistermiddag. Uh, nogal druiderig. Vandaag uh, kunnen we uh, even profiteren van... Klinkt zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag een graad of 10. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij een toenemende zuidwestenwind, uh, die krachtig is over land en krachtig tot hard aan zee, wordt het vannacht een graad of 5. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de ochtend kan ook af en toe de zon nog te voorschijn komen. ...en in de avond gaat het weer regenen. De zuidwestenwind is kracht, krachtig tot hard aan zee... ...en de temperatuur stijgt naar een graad of acht. Dat was het.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 Ik vind uh, dit uh, eigenlijk een geweldig mooi liedje, vooral omdat het voor het overgrote deel a cappella wordt gezongen, close harmony, en dat is heel erg moeilijk. Dat weet ik. En uh, ja, loepzuiver. Ik vind het zo ontzettend mooi. Een klein liedje, maar wel heel mooi. En samen met Labyrinth. only losers go to school. I taught myself how to move. I'm not the type to... You. Cause stupid's next to I love you So why can you show and my heart don't I don't know already Cause we make our own Sense and your quality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 You yeah. een hele oude, Barbara Lewis heet het meisje maar tegenwoordig, het zal ondertussen wel een oude dame geworden zijn als ze nog leeft, Barbara Lewis en Make Me Your Baby en uh, zo te horen was het vroeg jaren 60. misschien wel eind jaren 50, kan ook nog ons uh, opmaken voor het nos -journaal van 2 uur. En daarna de vinieljaren. Weinig viniel vandaag, want uh, ik haal alles uit de uh, pc vandaag. Ja, uh, zoveel platen meeslepen. En dat doen we volgende week al. Hè. Volgende week hebben we natuurlijk onze top 40. Eindejaars top 40. U kunt nog steeds stemmen. U heeft nog vijf dagen om dat te doen. Uh, aanstaande zondag 13 december om 12 uur. Uh, sluiten de stembus 12 uur s'nachts dan, hè? Dus niet meer, ja, de hele dag nog. Uh, 12 uur s'nachts, dan sluiten de stembussen uh, en uh, dan gaan we de top 40 opmaken. Begint zich al een hele mooie lijst af te tekenen, trouwens. Ja, nog een aantal platen. Die mogen van mij wat meer aandacht krijgen nog. Ja, ik ga niet zeggen wel. Je uh, moet gewoon lekker in de keuzelijst kijken. Je kunt hem vinden op uh, www.devinieljaren.webklik.nl gewoon nog simpeler. Gewoon simpel via de CFM-app. Daar kunt u hem ook terugvinden. Die, uh, dat stemmen. Uh, het heet uh, Top 40 2015 staat er. En uh, daar kunt u, dat, uh, kunt u ook lekker stemmen. Er staat de keuzelijst. U, voort, u maakt uw eigen top 5. En klaar is Kees. En u stuurt het voor meertje even op. Ja, een kleine moeite. Nog een paar minuten werk. Goed, ik ga even een bakkie doen en uh, even voorbereiden. We straks in de vinyljaren gaan we dus John hem gedenken. Gisteren 35 jaar geleden was dat uh, deze grote artiest om het leven werd gebracht door een belachelijke idioot. Blijf dat zeggen. Ik ga zijn naam ook niet meer noemen, want hij heeft al veel te veel aandacht gekregen. Dus vandaar. En... Uh... We gaan dus mooie dingen draaien van John Lennon. We gaan wat leuke wetenswaardigheden... we gaan wat uh, speciale interviewtjes zoeken... en ook speciale versies van bekende nummers van de heer Lennon. Dat gaat u straks allemaal horen tussen twee en vier. In de jaren, featuring John Lennon. Oké, okay, tot zo. Then you're